Tafel, uh, wat zit jij hier te doen? Hij is uh, samen met mij een en ander aan het uitzoeken, ja, ja, goed, goed, goed. Uh, kan ik u even onder vier ogen spreken, Anne? Uh, het is nogal delicaat. Ah, uh, ja, Guido, uh, sorry, maar kunt jij even... Nee, natuurlijk. Het, uh, misschien... nee, nee, nee, nee, inspecteur. Doe maar voor waar je mee bezig bent. Ik wil u niet storen. Uh, liever ergens anders, Anne. We kunnen huh? misschien ergens iets gaan drinken of zo. Wat denkt je? Hoe het ook draait of keert, die moordenaar kan toch niet in rook zijn opgegaan, hè? Nee. Iemand moet hem toch nog gezien hebben, hè? Jij nog een glaasje moeke? Moeke? Wat krijgt jij, zeg? Oh, oh, oh, Pieter, niet zo Ah, dat komt door de kindjes daar juist eens aan de telefoon te horen, oh, ik, ja, ik word daar pietje. altijd wat sentimenteel van. Wat nou, dat om... gebeurt met mij ook, hè? Kom, hm. kusje. Mm. Kusje. Alleen maar een kusje. Oh, en zeggen dat je in het begin van de week geen seconde van mijn lijf kon blijven. We moesten er zogezegd eens dus goed van profiteren. Ja, ik eh? ben een beetje moe, schatje. Dat komt ervan als je met een onderzoek bezig bent dat al direct zo'n muur vast zit. Oh, wel zo, Doeke. Dan heb ik iets voor u dat u misschien een beetje zal opkikken. Ja. Alhoewel, misschien blijft u wel de hele nacht van wakker liggen. Ah, je hebt een slaapkleedje laten maken van dat stuk Indonesische stof... dat Gido voor u heeft meegebracht. <laughs> nee, nee, nee, Peter. Nee, het is iets van een heel andere orde... Zit je goed? Op uw gemak en zo? Ja? ja? Ah, wel. Ik ben iets gaan drinken met Beekman. En dan nog op zijn kosten, hè? Is het alles? Nee. Nou, het is te hopen dat je dan het duurste van de kaart genomen hebt. Gewoon een flesje vijf vuifklikko, meer niet. Welk kwal niet verdrijven, hè? Ja. En ter ere van wat? Zijt je met meneer de ex-communist gaan pintelieren? Om meneer zijn deemoedige bekentenis te aanhoren, Pieter. Want... Roger had namelijk helemaal geen afspraakje met Martin Salas in die bruidswitte. Maar wel met meneer Steve Dano. Wat blieft? Ja, rustig zoet rustig. Het is een heel schoon verhaal hoor. Ik zal met het einde beginnen. Beekman hè, heeft een paar maanden geleden een zaak van financiële fraude geseponeerd. Enkel en alleen omwille van Martin Salas schone ogen... waar hij toen maar geen genoeg van kon krijgen. Het is niet waar. Maar, jawel, en de mens is er het hart van in. Blijkbaar heeft Steve Dano een paar maanden terug via Inge Sales voor 400 euro aandelen verkocht... aan de een of andere goedgelovige onnozelaar met te veel zwart geld. Steve Dano via Inge Sales? Ja, ja, Pieter, de wereld is klein, hè. En zeker gezien vanuit Brugge Centrum. Maar die aandelen bleken binnen de kortste keren waardeloos te zijn. Met andere woorden, onze goedgelovige onnozelaar was dus vierkant opgelicht. Maar die mens heeft dat niet gepikt. En hij heeft direct een bevriend politicus aangesproken. Naam? Adres? Telefoonnummer? Ja, nu ook niet alles ineens willen, hè, Pieter? Het heeft Roger al moeite genoeg gekost om dat allemaal aan mij te vertellen zonder namen. Enfin, die politieker is dan Steve Danot zijn zakelijke constructies wat van dichterbij gaan bekijken. En is toen aan Roger zijn maal komen trekken. Wacht eens, die politieker die heette toch niet Roger Menszaadzegen? Nee, nee zeker? dat heb ik hem direct gevraagd, maar hij zweeft van niet. Dus die politieker is bij Roger gekomen... met een heel dossier over de financiële praktijken van Dano. Maar dat is op niks uitgelopen, want Beekman... Ja, want smoorverliefd Rogerke heeft dat dossier in een kast gezwierd... die kast op slot gedaan... en de sleutel in het Boudewijnkanaal gegooid. Iets in die aard, ja. En Dano had hem dus apart genomen in die bruidswitte... om eens te polsen of die zaak nog altijd veilig en wel geseponeerd was... wetende dat het ondertussen uit is tussen Martin en Beekman. Oh, Dano wist dat al... Hij weet dat soort zaken voordat iemand anders dat weet. Het is een doorgewinterde lobbyist voor iets, hè, Pieter. Wel, wel, wel, wel, wel. Rogerke Beekman, nee. hoe is het mogelijk? <hijst> en dat allemaal omwille van die Martin Salens. Nee. Ah, dat mens moet echt ongelooflijk zijn in bed. Dat kan S niet anders, hè. Is dat nu alles wat jij daarop te zeggen hebt? Nee... Maar ik weet toch al waar het allemaal gaat op uitdraaien... als ik zeg wat ik wil te zeggen. Nee, nee, Pieter, vergeet het. Naar een geschreven verklaring van Beekman... zult je kunnen fluiten. Oh, dat dacht ik al. En geen sprake van dat je Martin Salens aan de tand gaat voelen... over hele die kwestie, hè? Ja, ik had niet anders verwacht. Alleen, bekijk het van de positieve kant, hè? Dat is dan tenminste één mysterie dat al opgelost is. Nou, ja, en tegelijk hebben we er nu een nieuw bij. Inge Salens. Ja. ja. Dat mens heeft duiders dan wij tot nu toe veronderstelden... Anneke, één ja? ding gaat u nu toch wel moeten regelen voor mij. Willen of niet. Martin Salas moet maken dat haar zuster... Cito Presto uit Zwitserland terugkomt. In het belang van ons onderzoek. Anders gaan we ze daar gaan halen, hè? Uh, daarover kan ik u het volgende meedelen, Pieter. Ze staat hier binnen vier, vijf dagen terug. Dat heeft Martin Salas mij vanmiddag beloofd. Toen we samen een kop koffie zijn gaan drinken. Anneke, jij gaat nu toch geen relatie beginnen met haar, hè? Of wel? Roger, laat me gerust. Ja, wat is de storekweer? Ik kom nu toch altijd niet zo zagen, mensen. als te pliep, zeg. Ik ben bezig. Enfin, ik kwam gewoon langs om te vragen of dat je nog lang gaat opleven. Ja, dat zijn mijn zaken. Alleen ga weg. Ik kan niet verdragen dat je zo op mijn vingers staat te kijken. Ik blijf hier staan zolang als ik wil, Roger. Dat is hier ook mijn huis. Begin weer niet, hè, gij. Wanneer ga je eigenlijk nog eens een vriendelijk woord voor mij over hebben, hè? Allee, wat? Zit dat daar staan? Met zijn sigaar in zijn mond. Ons klein, dik Roger confiturken. Geert al het op, hè? Daag me niet uit, je weet dat ik daar niet tegen kan. Maar, daar, maar als ik je confituur noem, dan kijkt het tenminste nog eens naar mij. Heb je confituur kunnen in dokter, valt misschien weer iets te regelen? Gerda, bollendat. Ja, ja, ja, ja, het is al goed, ik ben nou weg. Ik ga de straat op een beetje rondzwerven En misschien dat ik wel iemand tegenkom die mij in huis wil pakken... ...uit puur medelijden, want alles is beter dan wat jij mij hier te bieden hebt. Salut, adieu, Roger. Oh, toch een Weer aan de serie zitten leuteren zeker? Mijn zaad. Oh, meneer Dano. Momentje. Ik denk dat mijn vrouw nog in de buurt is. Oh, het is goed. Ze is weg. Oh, zo, je zit in Frankfurt. Ja, uh, wat dat probleemke van, hè. Aangestuurd ah, iemand. Ja, Oké, okay, Steve. Mij goed. Je mag altijd iemand sturen om daar eens over te praten. Maar uh, ik wint er geen doekjes om. Voor mij is een simpele aandelenruil niet genoeg. En zeker niet met wat ik nu allemaal weet. Je hebt dat eindelijk begrepen. Heel goed. In dat geval stuur die persoon naar Mark. Ik zal hem wel ontvangen. Ja, ja, geen probleem. En voor u hetzelfde. Tot binnenkort misschien, hè, Steve? Niet met mij, hè, Steve Darno. Niet makker. Ga zitten van de Sivinish. Ga zitten van de Samuel van de Sivinish. Hij brengt de Sivinish. Oh wat nee! zit er daar met een staat op barsten. Waarom zet je dat ook altijd zo luid? Oh nee, nu dan nog. <laughs> met vanin. Wat? En hey, wanneer is dat gebeurd? <klas> Ik kom af. Ja, natuurlijk breng ik haar mee, ja. Tot zoiets. Anneke, kom jong. Oh. Doe het beste peinoir We moeten de deur uit. Nee. Roger Confiture is verdronken. Huh? In zijn bad...